en ADO verloor in Den Haag met 0-2 van Ajax. Het weer, het is bewolkt met vooral in het zuiden regen. Het was vandaag de koudste 6 oktober ooit gemeten... met 9,6 graden in de beeld. Vannacht klaart het op en dan daalt het kwik naar 8 graden. Morgen blijft het droog en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Andere fish in de electro scene van Hashim uit 1983 op Cutting Records. Een plaat die uh, Maurice Adelaar nog lang in zijn geheugen zou hebben staan. <laughs> ja. Vraag hem maar eens naar bij hem. Van Hashim naar Chic, En dan niet naar de plaat waar we Chic allemaal van kennen. Le Freak. Maar een andere lekkere. Oh je bent zo mooi. Lekker zo die break van Chic. Inderdaad, 1979 bra braken ze door inderdaad met uh, Le Freak. En Good Times. En uh, niet te vergeten maar Forbidden Lover. Om in 83 weer lekker terug te komen vanuit de disco. Meer op de ja, funk hè. Ja. You Are Beautiful aan 83 van Chic. Hier bij de Downtown Dance Show. Ik hoor dat we er weer zijn uh, op uh, de diverse media. Er zijn wat technische problemen. Dat ja, kan zo gebeuren. Ik weet niet of het aan het weer ligt. Of, uh, maar goed. Fijn dat jij er nog bij bent. Of misschien heb je ons al helemaal niet gemist. Dat en ook. I'm beautiful. I'm beautiful. Nog lekker doorgaan. Het is uh, kwart over... Wat is het? Inderdaad, kwart over tien. Tjoh. Toch nog wel, hè? Nou, ik heb heel wat lekkere platen klaar liggen hier. Dus uh, blijf nog even zitten. Want oh ho, oh, oh. ho. Zoals deze plaat. J.J. Johnson. Nou, dan heb ik het niet over die jazzmuzikant. Uh, want ja, die heb je ook. Maar goed, J.J. Johnson is net zoiets als uh, J.J. Jansen. Er zijn er heel veel van. Deze man maakt er niet heel veel platen. Maar deze uit 1985 is wel een hele lekkere die we graag wel willen houden. Oeh oe, Baby. I've been watching you For such a long time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 Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And we're the we are SOS, SOS S -O -S band. <laughs> Snoop D or Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. Er ook nog maar wat toeters bij voor Mark Peters, inderdaad. De Circle City Band met de Party Lights. Shake Your Body, Get Loose. Een heerlijke funkplaat funk plaat met wat uh, focal -werk erin. werkt in. Vind ik altijd lekker. 1985. Those were the days. Ik moest even voor je graven, Mug, voor jouw verzoekje. Want ik denk, ik heb hem op, uh, op LP staan. Maar ik heb hem helemaal niet op OP, Ik heb hem op CD. Ja. Dan zoek je in de hele verkeerde richting hier in de studio. We voegen een uh, plaat aan uh, van Swave. De nummer Zero. Staat inderdaad op de LP. To the Max. Dan maar op de digitale geluidsdrager, Mug. Het is voor jou worst deze. Dit is de Downtown Dance Show. Live vanuit de hoofdstad. Oh. En inderdaad. Oh. Slecht weer? Ach, hebben wij geen last van. Swing. Swing. Voor het album To The Max. Zero. Drie minuten over half. Tja. Als dat betekent drie minuten over half elf, dan uh, is het uh, tijd voor de mini-mix hier. De oldschool mini-mix. Bij de Downtown Dance Show. Dus een keer weer een hele lekkere. refblet, keer was je goed bevallen. Dus uh, met als medewerking van de DJ Blind Daddy. De Old School Mini Mix. Zeg uh, Blind Daddy. Hit it. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show. Volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. Did it show? We are firing up the turntables and dusting off the classics. Here comes another flashback. I table now riding on a corpus now i have a swell surprise Mini mix van 6 oktober 2019. Ik hoop dat je het lekker vond. Radio. Davis, and I'm Abdul Raoos, and we're the SOS Band. Door, Raoul. Nog een paar anderen. Maar ze noemen zich de SOS Band. Oftewel voluit de Sound of Success. En dat succes hadden ze inderdaad. Want dit was alweer de zesde LP die ze uitbrachten. LP Sands of Time. uit 1986 op Taboo Records. En zoals Benny Brown al zou zeggen van... Uh, gepresenteerd hoor. Ja, je weet het wel. Ja. Jimmy Jam en Terry Lewis. Inderdaad. Op deze track uh, The Finest uh, hoor je ook uh, de background vocals van Alexander O'Neill en Sherelle erbij. Ik moet zeggen, maar dan kunnen de meningen over verdeeld zijn. The Sense of Time en het album daarvoor just the way you like it vind ik persoonlijk de twee beste. Voor mensen die misschien uh, tien jaar ouder zijn en ik zullen zeggen van nee, het eerste album uh, SOS of SOS Band 2 is veel beter. Ach ja, verliezen wat wils, jongens? Zeg het maar, we hebben ze allemaal. Alleen een ander klein dingetje. Ja, dat is voor Benny Brown. Die vraagt aan uh, who's zooming who. En ja, kan ik het toegeven op radio? Ik vind het zo'n klote plaat. Echt waar. Ik heb hem ook niet in mijn collectie, dus ik kan hem niet voor je draaien. Hij is heel populair, heel commercieel, maar ooh, ik krijg er jeuk van. Nou, ik draai eerst bij even deze plaat voor J-Mobile. De Force MD's. Ds. Itching for a scratch. En Benny, jij mag even in de herhalingen... Uh, pak even een knijter van de Funk of zo. I know for sure, cause what you got there ain't no cure. So take this beat, go home and scratch, but stay away from me cause it's easy to catch. So stand back, coils, get the tape while I chill out with the can of finish. It's scratch, it's it's You hear that scratch back there? That's my man throwing down. He's the fattest scratcher all around the world, and you know what he tells everybody to say? He says, it's the, it's the, it's the, it's the, it's the, it's the, it's the, it's the, in is fool who makes me itch. When I hear my muscles up in my van de betere platen van de Force MD's, itching for a scratch of Tommy Boy. En daarom ook geproduceerd door Tom Silverman. Maar. met wie? Nou, de echte vries kunnen het er wel uithalen: de Latin Rascals. Met als sidekick Keith LeBlanc. En die laatste is dus een man die uh, al uh, wat langer meegaat en houdt van experimenteren met elektronische muziek. En dat gooi je wel een beetje terug in deze plaat, hoor. Speciaal verzoekje voor J-Mobile. Ik hoop dat je het lekker vond man. Yes. En lekker dat je het hele weekend al aan het genieten bent van onze super tracks hier op Dance Radio. Want daar doen we het voor. Wat een smurfwinning. Twee producers, Charles Felton en Delano McLaurin... hadden een succes in 1982 met Cory de Smurf. Ha, ha, ha. Smurf, moet je eigenlijk zeggen, zonder U, maar met een I. En vroeg inderdaad Jalil Hutchins van uh, Houdini of hij een rap versie ervan wilde maken in hetzelfde jaar. Gok op twee paarden heet dat. Jalil met Smurf Fashion USA. Everybody smurf down the street. Smurf skates. Now you all should know the smurf.